Wout met het nws Kjeld Nuis heeft bij de wereldmeter gewonnen. En daarmee won hij ook het Wereldbekerklassement. Nuis rekende in een rechtstreeks duel af met zijn rivaal, de Noor Lorensen. Bij de vrouwen won Marit Leenstra de 1000 meter. Bij de eerste 500 meter, bij de mannen, was het podium in Minsk helemaal oranje. Hein Otterspeer reed met 35600 600 de verrassende snelste tijd in een baanrecord. Jan Smekens werd tweede en Ronald Mulder klokte de derde tijd. Morgen wordt de tweede 500 meter verreden. Bij het Griekse eiland Samos is een boot met vluchtelingen gezonken. Tot nu toe zijn 16 lichamen gevonden. Onder de doden zijn zeker vier kinderen... Twee vrouwen en een man wisten levend de kust te bereiken nadat de houten boot was omgeslagen. Volgens de overlevenden waren er 21 mensen aan boord. Twee jongens van 14 en 15 jaar zijn in Krimpen aan den IJssel opgepakt voor het achterlaten van een tas met daarin mogelijk explosieven. De tas werd ontdekt in een leegstaande loods. Een aantal woningen in de buurt van de loods zijn ontruimd. De explosieve opruimingsdienst en de brandweer doen onderzoek.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 Het weer in het zuiden kan het nog licht sneeuwen. In het noorden is het vrij zonnig, maximaal rond het vriespunt. Maar door een harde oostenwind voelt het veel kouder aan. Vanavond en vannacht opklaringen bij zo'n 5 graden onder nul. Morgen zonnig, alleen in het zuiden kan het bewolkt blijven... bij 1 of 2 graden boven nul. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB.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 We'll be fine En daar word je toch helemaal blij van, van dit soort muziek. Een eerlijke plaat uit de hitlijsten van dit moment. Je hoorde Alan Walker samen met Noah Cyrus. En dat was de single All Falls Done. Je hoort er waarschijnlijk vanavond ook weer in de Euro Breakdown. Die hoort tussen 7 en 9. De 40 beste plaat van Europa op een rij gezet door collega Mike Bully. Het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag van SOS. Met daarin de volgende onderwerpen.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 Lekker dansbaar deuntje zo op de zaterdagmiddag bij in Zandvoort. You're the disc en and on my mind. Ja, we zeiden het juist al in de evenementagenda, Albert-Jan. Volgend weekend een sportief weekend hier in Zandvoort. Met onder meer uiteraard de circuitrun. Nou, één persoon die daar ook over gaat en we maar aan de telefoon hebben... is Martijn en wij gaan met hem spreken. Goedemiddag Martijn, welkom in de uitzending. Hoi, goedemiddag. Goedemiddag, Martijn. Ja, uh, Fonds gehandicapte Sport. Uh, ik kom straks even terug op de link naar de Runnersbult Zandvoort Circuit Run. Maar zou jij uh, ons kunnen uitleggen wat uh, het Fonds gehandicapte Sport in de breedte betekent? Ja, het Fonds gehandicapte Sport die, uh, wil ervoor zorgen. dat iedereen met een fysieke of verstandelijke beperking. structureel kan sporten en ook nog een keer dicht bij huis. Want. In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een beperking. Dat is natuurlijk een enorm grote groep. En wij willen graag dat de sportparticipatie van deze groep mensen omhoog gaat. Er zijn nog te veel drempels van mensen in een rolstoel... of met een verstandelijke beperking of met een visuele beperking. Er zijn nog te veel drempels voor ze om te gaan sporten. Het zijn soms fysieke beperkingen...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 Die wij benaderen en die aan ons verbonden zijn. Die investeren in de gehandicapte sport. En wij maken dan plannen met zo'n grote partij. Om te kijken hoe we, bijvoorbeeld met de ING hebben we het G-voetbal opgepakt. Met de ABN Amro zijn we G-hockey en rolstoeltennis opgepakt. Dus hebben we hebben heel veel van dat soort partijen waarbij we die combinatie maken om te zorgen dat wij geld genereren. Dus dat is de zakelijke kant.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 En als luisteraars contact met jullie willen opnemen, via welke website kunnen ze dan die informatie die jij nu via de radio geeft, daar meer informatie over kunnen opvragen? Dan kunnen ze naar www.fondsgehandicaptsport.nl Die verstonden we niet, dat zeg ik expres, maar kan je die nog één keer herhalen? Heel graag. <laughs> www.fondsgehandicaptsport.nl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 die voor 2-1 een schitterend doelpunt klaar heeft. En Zandvoort gaat met de volle duik naar huis. Jeetje, ja, dat, dat hadden we eigenlijk niet meer verwacht, John. Nee, in de laatste 20 minuten was het echt geweldig voetbal. Zoals de Zandvoort zien voetballen, gebeurde het ook. Dus uh, nee, ze hebben uh, als ik naar de, uh, de hele wedstrijd was 1-1 misschien geweest... maar de laatste 20-25 minuten namen ze echt de leiding... en hebben ze teruggezet. en hebben ze VW...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 Graag gedaan. Uh, en tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Sean Lemmens. Dankjewel, inderdaad. Het voetbal van vandaag. Een 2-1 winst voor SV Sanford tegen VEW. Flowing, I can read your uh. And I know what you're thinking when you bite your lip, I swear, uh. Then I'm not overthinking Got your signals everywhere So let's lose control and rock the boat You know you want it, you know you want it Let's break the rules, a little rendezvous You know you want it, you know you want it, baby I want a piece of your mind So let me in, let me in now Don't wanna take up your time Just have a drink, have a drink Let's lose control and rock the boat You know you want it, you know you want it Let's break the rules, a little rendezvous, you know you want it Cause I just wanna know you better, you better, you better I just wanna get to know you better, you better, you better, you better I just wanna know you, no need to stress it I just want your company And give you all my attention when we dance the Billie Jean So let's lose control and rock the boat, you know you want it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 You better, you better, I just wanna know you. I just wanna know you better I just wanna get to know you better Nou zie je nou gewoon, Albert-Jan maar Sean Lemmers even met rust moeten te laten... en dan kwam het allemaal wel weer goed met de heren van uh, SV Salvoort. Een twee winst. vandaag tegen VEW en die hadden we niet meer verwacht...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 Hele dag, dachten we moeite waard om te luisteren naar ZFM Zodvoorts. Ja, want ze nadat na vijf uur krijg hem weer. Hij is dan weer in de studio, we hebben het over Fred Hij hey met Entertainment For You. Tussen vijf en zeven en daarna tussen zeven en negen, de Euro Breakdown. Met Mike Bulley en Philitz Stildeplaat, die je zojuist hoorde, staat daarin ook op dit moment hoog genoteerd. Zes overal, vief, tijd voor het dier van de week. Wie hebben we in de aanbieding? Pebbles. Pebbles. Pebbles, hetzelfde als vorige week, want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 Kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemeland.nl Want ook Pebbles verdient een thuis. Dus zo is het maar net, he, Albert-Jan en volgens mij gaat Pebbles gewoon de halve marathon volgende week lopen. <lacht> <lacht> Runners wil te sequieren. Nummer 1, Pebbles. Dier van de Week, je hoort hem juist bij Sierfem. te vinden trouwens het Dier van de Week en alle andere oh, leuke dieren aan yeah, Keesomstraat nummer 5. Het Kennen maar Dierenthuis hier in Zandvoorts. Let me love you till the morning comes. Six, oh, oh, she loves you. No, I want to be the only one. Oh, baby, I understand that I want to be the only man. But it seems it's getting too hard, and I think I start to hate. qualified to fulfill your name. Be just you white and so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 Leventjes te veel, en bij jou zijn is dan alles wat ik wil, niemand weet waarom geluk soms wegbuit. Niemand weet waarom die bloem veel welkom.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 Soms wordt het allemaal eventjes te veel. Geen bij jou zijn, het is dan alles wat ik weet. Je schouder. hou me vast. Stil me zachtjes door mijn haar. Hou me vast. Soms wordt het allemaal eventjes te veel. En bijna. we, we draaien bijna helemaal op de singel van Volumia. En hou me vast. Zo vlak voor het gedicht van de dag.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 Ren of zij of zij of zij maar was de Ik was een kind, hoe kon ik weten? Ja, het gedicht van de dag. Ons dorp was natuurlijk gebaseerd op deze plaats. Wim Sonneveld hoorde met ons dorp. En daar zijn we nog steeds trots op op ons dorp. Fred, goedemiddag. Een hele goedemiddag. Jij bent er weer, gezellig. Ja, ja het is een beetje frisjes buiten. Beetje maar, frisjes, hè? Uh, ja. ja, zo min 11 gevoelstemperatuur. Uh, nou, ja, plus minus. Word je, word je niet vrolijk van. Maar waar je wel vrolijk van wordt, is jouw programma zo dadelijk om 5 uur. Ja, ja we gaan dadelijk als eerst van start met Mike Daanen. Die is hier eventjes in de studio visite van, vanwege zijn nieuwe single. En ja, die is getiteld, jij en ik. En ja, voor de velen zullen dat uh, van de Nederlandstalige muziek... Uh, Zullen dat, uh, zullen dat bekend zijn. Uh, daarna gaan we nog eventjes bellen met, uh, met Bob Offenberg. En uh, ja, ik voel me super. Ja, ik ook wel. Een ja. <lacht> beetje koud, maar ik voel me super. Ja. <lacht> en uh, Johnny Valentino. En uh, wat is het leven? Zonder liefde. Hmm, nou, ook een, uh, een mooie titel. Ja, nou dat ah. wordt, wordt, wordt zo duidelijk. het ja, uh, voor jou. Gezellig. Man. Vol programma. Ja, ja, ja, ja, ja toch? Ja. Hartstikke goed. Heerlijke muziek.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 5730393. Even nee, bellen. Niet, niet te veel, hè? Nee, precies. Nee. Al die vrouwelijke fans voor uh, Mike, ja, ik zie het al helemaal voor <laughs> me, hè. Die trap op. Stormen ze die trap op. Stormen ze zo de, de studio in van uh, CFM. Ja. En daar zit hij dan, Mike, uh, dame. Als ze maar alle broeken houden, dan. Het <laughs> zit <zo> dadelijk <dan laughs> daar vijf uur. samen met Vrijdag hey, in Entertainment for You. En die is Verkel Sharky. I hear a lot of stories. I suppose they could be true. All about me. The risk of striking out, the risk of getting hurt And still, I have so much to-